Daar is die zie. Het jaar is nog maar acht dagen bezig. Dus het mag nog even lieve luisteraar, een ontzettend gelukkig nieuwjaar. En ja, met hopelijk een beetje meer vrede, veel gezondheid. En vooral vierkante goesting. Dat is altijd goed. Goedemorgen dag, Kim. Heel goedemorgen. En goedemorgen, Charlotte. Dan goedemorgen. Eh, lekker geslapen, Kim. Uh, nee, ik heb heel slecht geslapen. Er is iets gebeurd vannacht. Oh.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 Het was zo, uh, rond twee uur s'nachts en ik had een kriebel aan mijn oor. Dus wat deed ik? Ik trok mijn schouder op en wou zo'n beetje wrijven aan mijn oor. Maar ik heb zo'n lekkere, wollen pyjama aan. En mijn pyjama kwam vast te zitten in mijn oorbel. Want ik slaap met mijn oorbellen. En ik kreeg dat er niet uit, want ik had ook maar één hand dus vrij om, om dat te proberen. Ja, ja, ja. Dus in het midden van de nacht heb ik het licht aangestoken en heb ik mijn man wakker moeten maken. <lacht> oh god. Die heeft mij dus uit mijn toch wel zeer benarde situatie. Die moeten bevrijden, was daar ook heel blij mee. En, dat heeft, en daarna kon ik natuurlijk niet meer slapen, want ja, je bent echt wel wakker. Het ja. was, was heel gezellig bij ons. Maar jouw thuis. oorlel was er bijna afgescheurd hoor. Ja, jou. ik kon niet meer bewegen, hè, want ja, dat is <laughs> spijt. Het dus, was heel tof. Kim van ons, wat hebben we vannacht geleerd? Uh, dat je eigenlijk je oorbellen moet uitoen om te slapen, of dat je ook gewoon kan krabben met je nagels en niet uh, met je. Dat je, je oorbel moet uitoen als je gaat slapen. Dat is. Ja, goedemorgen. Wakker worden met Wax. Dat is goed wakker worden allemaal... zongen en dit stond dan niet, niet, niet in de Radio 2 Top 2000. Dat geloof je toch niet, zo'n dingen. Maar kijk, er waren genoeg andere goede songs natuurlijk. En nu Dua Lipa en Houdini. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Kwaalipa, 11 over 6. Zo'n beetje 23 en dat. Goed hè. Catch me or go. hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. Het is vandaag maandag 8 en uur, de dag dat je hoorde op radio 2. Dat we een ja, min 2 zaten, hoewel was het bij jullie. Min één vanmorgen. Min één. Ah, bij mij was het nog plus een half. Dat is straf. Ja. ja, maar ja, ik heb een microklimaat. Rond mij is het altijd warm. <laughs> Dat is wel heel warm, ja. <laughs> ja, nou, het, ja. Het wordt alleen maar kouder nu. Hè, vanaf uh, ja, okay. de, volgende, de volgende uren ook. Zo, tot min 4, min 5 een echte winterweek. Lekker koud hebben we graag. Code geel op de weg. Dus let een beetje op met de auto en de fiets. En te voet ook natuurlijk. En verloren maandag in de provincie Antwerpen. Daar eten ze appelbollen. En ja, zeker weten. Blijft een bijzonder ding toch? Maar, maar... Vind je dat bijzonder? Hmm? Is het is toch gewoon een traditie? Ja, behalve in Antwerpen kennen ze dat maar, de rest van de wereld niet. Nee, we stoppen weg. Ja, dat is ja, oké, okay, <laughs> ze doen maar daar. Goedemorgen, dag Renilde. Goedemorgen, Peter. Renilde uit Hasselt, een van die luisteraars die wakker is en ons al een fantastisch mooi jaar wenst. Dankjewel, Renilde. Ja, graag gedaan. Ja, we wensen jou natuurlijk ook een goed lief. Ja. Veel geluk in de liefde, voilà. ja, maar je hebt het gehoord, want Kim die zat vast met haar oorbel in haar uh, wollen pyjama. Ja, ja, ja. ja, dan lig je daar alleen. Hoe doe je dat dan? Heb maar dat aan de hand. Ja, je de maar, buur, wat buur, wat doe je dan. bellen. Oh. Maar het is wel te hopen dat je een broek aan hebt onder die pyjama, hè? Ja, maar ja. Ja, maar ja, dat is zo. Ja. Kun je je herinneren toen ik gevallen was? mijn ongeval in mei toen heb ik twee uur en een half gesukkeld om uit mijn bed te geraken. dus sta je voor dat ze nog ergere dingen hebben. maar ja, dat zijn veel ergere dingen ook niet leuk je kunt er eens mee lachen, maar inderdaad mensen die vallen en dan zo uren blijven liggen ergens dat is niet fijn natuurlijk gaan we niet doen dit jaar, Renilde dat gaan we niet doen, we gaan zorgen voor een goede van de dag dankjewel, gerust daag Shop en you, het is 17 over 6. Goedemorgen. Heel veel mensen die ons een gelukkig nieuwjaar wensen. En vooral heel veel van de gezondheid. Ja, <laughs> dat is belachelijk, man. Dat, dat is toch het belangrijkste, toch? Ja, maar tot je pakje 5, 26, dan denk je toch van ja, ja, dat is Gerard. Ja, dus hoe besef je wel dat het echt zo is? Echt toch? belangrijk. Goedemorgen, als je met de bus gaat vandaag, het wordt een bijzondere dag. Alle nieuws daarover over twee minuten.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 Zelfs geen tien Ampar Dat valt mee Nooit meer op 1 euro zien Champagne of iets slechters Kom pak snel al uw maten mee Het is tijd om te gaan showen Met De Galaxy de en Samsung Galaxy S23 Fan Edition En oortjes voor 9 euro bij een mobiel abonnement Info op proximus.be Proximus, .be. proximus. Do -do -do. Think Possible oh Mooi, wat staat is... <laughs> eh, maar dat kan toch niet? Nee maar groot. Wow. Dat is gigantisch ook. <laughs> dat heb ik nog nooit gezien, zoiets. Lieveke, filmt dat. Maar Wanneer filmt jij dat? Je ik nee? kijken. Maar film. Ja, oké, okay, het film. Oh, oh, oh, spectaculair, zit dit. Dat heb ik nog nooit gezien. De Ford Salon Condities zijn spectaculairder dan ooit. Afspraak bij de Ford Verdeler in uw buurt of op Ford.be. Actie geldig tot 31 januari. Ford Ford, Ford. Goedemorgen, morgen. Als je van plan was om vandaag de bus te pakken, let toch maar even op. Belangrijke dag voor de lijn en voor iedereen die een bus neemt naar school of werk. Het is de eerste werkdag na de kerstvakantie en er is een nieuw vervoersplan. Er is al zeer veel over te doen geweest. Vertel nog eens Charlotte. Het is eigenlijk al eergisteren gisteren gestart, hè, zaterdag, maar het is nu de eerste echte werkdag na de vakantie en dus eigenlijk de grote test van dat vervoersplan. De nummers en de routes van sommige bussen werden veranderd. Er werden ook meer dan 3000 haltes geschrapt. Dus dat heeft wel wat invloed voor mensen die Openbaar vervoer gebruiken. Er zijn nu wel flexbussen die de vroegere belbus vervangen. Dus je moet die dan hè, opbellen, reserveren en dan komt die je ophalen. Maar de vakbonden zijn ook daar eh, vooral bang dat het wat zal fout lopen. Er zouden niet eh, genoeg chauffeurs zijn om al die flexbussen te laten rijden. En eh, zaterdag werden er al acties gevoerd op veel plekken, zoals in het Centraal Station in Antwerpen of in Hasselt in het station. Allemaal tegen dat eh, nieuwe plan. Dus het wordt een beetje afwachten. Ja, goed, je moet hoor. Als er iemand ja. vandaag een flexbus geregeld heeft, laat even weten hoe dat dan werkt. Want ja, ik, ik las een verhaal van een meisje die naar school moest, die moest dan bellen en die wist pas een uur op voorhand wanneer die ging kunnen opstappen. Ja, het is onzeker. Ja. Heel veel goede moed, hoor. Ja. Het is een... 21 over sessie. En als je vandaag de weg op gaat met de bus, de voet of met de fiets, met de auto. Let op, kan dus ook bijzonder glad zijn. We hebben we al gemerkt vanmorgen. Want het is code geel voor gladheid in alle provincies tot 1 uur deze middag. De temperaturen zullen niet boven dat vriespunt gaan. En door de regen van de afgelopen weken kunnen er nog ijsplekken zijn op heel veel plekken. Uh, vooral in Gerardsbergen en Ninove bijvoorbeeld waarschuwen ze de inwoners um, voor extreme gladheid na overstromingen. En ze zijn daar gisteren al om 4 uur in de namiddag beginnen te strooien. Maar, jongen, nu al zeg. Ja, ja? Ja. Nu niet alleen de vrieskou gevaarlijk op de weg. Ja, je auto kan ook nog een probleem geven. En pechverhelpers hebben ja, heel veel werk. Dat is ook iets traditioneel na de kerstvakantie. VAB en Touring bijvoorbeeld. Die verwachten heel veel telefoontjes van mensen van wie de auto niet start. Ze doen ook een extra oproep aan mensen die met een elektrische wagen rijden. Want je moet er ook rekening mee houden dat je dan minder ver kunt rijden met een elektrische auto. Ja, die maar, gaat snel het batterijen. Ja, gaat snel af. Maar Echt goede moed aan de mensen die vandaag in pannen komen te staan. Want ik heb het vorig jaar gehad tijdens ja? de eerste winterprik En dus er stonden zoveel auto's in pannen dat ik eigenlijk bijna een hele dag heb moeten wachten tot er een vervangauto kwam. Ik stond in Limburg en dan, en dan kon ik pas avonds terug ja, naar huis rijden. Ja, maar we aan acht uur dan? Of tien uur? Ja, ik stond eigenlijk... Nee, nee. Dus ik stond ochtends in pannen uh, hmm. in Limburg op de autostrade. Ze zijn mij daar wel, een fast team is mij daar direct komen afhalen en mij af de autostrade gezet... Dus dus ik dacht, oké, okay, dan zal er wel iemand komen van VHB. Ja. Maar het was zo druk en ik had pas tegen zes uur s avonds een vervangauto. En dat was de laatste van de dag. Jezus, man. Daar stond ah, op dat ja. terrein. Ja, van ons. Dat is met een V natuurlijk, tijden einde van de overheid waarschijnlijk. Ja. Dus waarschijnlijk veel dat... goede moed moest je dat voor hebben vandaag. Geduld ooit komt het goed. Ja, jouw koude en andere busverhalen je kan ze delen bij ons in de app van Radio 2. Erika is ons al aan het missen in Genk. Ja, daar zitten we niet meer. Nee. Met Radio 2, top 2000. We zitten gewoon uh, lekker overal. En in Brussel. En in Hasselt. En in Kortrijk. En in Leuven. En in Gent. En in Bo. Oh. Goedemorgen. Goedemorgen. In mijn hart. De tijd gaat weer zo voorbij. Ik denk de regen die nog even valt Beloof je dat de zon straks voor je schijnt Al oh, lijkt het nu zo koud Want als de storm gaat Je loopt te dwalen door de stad Nee, Van Tina Turner. Het is half zeven exact. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. In alle provincies geldt code geel voor gladheid op de weg. Maar volgens wegen en verkeer valt het op dit moment nog goed mee. Het is vooral uitkijken op plaatsen waar plassen na de wateroverlast bevroren zijn. En in de Verenigde Staten zijn de Golden Globes uitgereikte Amerikaanse prijzen voor film en televisie. Oppenheimer is de grote winnaar met vijf prijzen. Barbie won twee prijzen terwijl de film negen keer genomineerd was. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Een heel morgen. En we beginnen met belangrijk nieuws voor de haven van Antwerpen. Het Amerikaanse chemiebedrijf Ineos reageert tevreden op de beslissing van Vlaams minister Demir om een voorwaardelijke omgevingsvergunning te geven. ...voor de bouw en de uitbating van een ethaankraker. Die installatie maakt een basisgrondstof voor plastic. De vorige vergunning was in juli vorig jaar vernietigd... ...omdat gevreesd werd dat de installatie te veel stikstof zou uitstoten. Een van de voorwaarden van deze vergunning... ...is dat de ethaankraker op tien jaar tijd klimaatneutraal moet zijn. Groen is niet te spreken over de vergunning. De oppositiepartij noemt het een beslissing op maat van een bedrijf. Bij een café in Berchem in bij Antwerpen is een man van 39 om het leven gekomen bij een steekpartij. Waarschijnlijk gaat het om een uit de hand gelopen ruzie. De dader van het steekincident is nog niet gevonden, zegt Willem Michom van de politie. Op dit moment is het onderzoek bezig en uh, zijn we volop op, op zoek naar een verdachte naar de dader van deze feiten. Het slachtoffer kreeg aanvankelijk de eerste zorg uh, toegediend door omstaanders. De politie heeft uh, die zo snel mogelijk overgenomen in afwachting van de ambulance en de mug, maar helaas kon geen. Uh, geen hulp meer baten. Voor de familie uh, is slachtofferzorg ook ter plaatse om hen bij te staan. Vanaf vandaag wordt er twee maanden lang hinder verwacht op de drukke Bischoppenhoflaan in Deurne. Door werken op de middenberm zullen er in elke rijrichting maar twee rijstroken zijn in plaats van drie. In de omgeving van het Sportpaleis zal het verkeer dus verstoord zijn. En de politie vraagt om de omgeving tijdens de ochtend- en avondspits zoveel mogelijk te vermijden. De werken zijn nodig als voorbereiding op de Oosterweelwerken daar, waarbij het viaduct van Merksem afgebroken zal worden en vervangen door een diepe sleuf. En op een maand tijd hebben de kerstmarkt en winteractiviteiten 1,3 miljoen bezoekers naar Antwerpen gelokt. Er waren twee nieuwe locaties. Het Operaplein, dat trok veel volk, maar op het Hendrik Conscienceplein viel de opkomst tegen. Die plek was niet aantrekkelijk genoeg. Dat zegt standhouder Mamoud en Nancy van het kraam. Nancy en Mammoet. Het is niet goed aangeduid, niet geno genoeg lichtjes. Ook iets voor te drinken. Nu kunnen de mensen helemaal niet hier blijven hangen. Ze komen eens kijken en ze zijn terug weg. Die plek was geen wolk. Als je ziet die grote markt of de ijspiest, het is altijd wolk hier. Soms, ja. Twee uur zie je niemand. Hè. Ik ben, het draai mijn verlies. Ik ben blij dat ze gedaan, echt. Het vuurwerk op de Scheldekaaien was dan wel een voltreffer op oudjaarsavond. Dat lokte 150.000 bezoekers. We krijgen vandaag een ijsdag met maxima rond min 1 graden. Het is meestal zwaar bewolkt en er kan lokaal ook een kleine sneeuwvlok vallen. Zo is het. Vanavond en vannacht helder weer en dan zakken de temperaturen naar min 5. En meer nieuws uit Antwerpen vind je de hele dag door in de app van VGT Nieuws. Ja, dan dacht je van het is heel rustig, maar Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Onze allerbeste wensen vooral. Ja, ook voor jullie daar. Ja, moeten we dan een, een jaar uh, met weinig files? Ja, dat Goeien mogen wensen? jullie mij zeker wensen. Ja, en een <lacht> jaar zonder Antwerpsring misschien, want daar gaat het al meteen mis. <lacht> Vertel eens. Vertellen. Ja, inderdaad, je vertraagt daar een beetje richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En vandaag ook een probleem bij de sporen, want er rijden nu geen treinen tussen Gent en Brugge. Stel je voor dat er treinen zouden rijden, dat zou nog eens nieuws zijn. <lacht> Zee, gaat het met je stem, Mona? ja. Ja, oké. Okay. Waarom? Ja, dat is, ja, het is een, beetje een beetje Ja, Het zijn mijn eerste woorden van de dag. Ik <lacht> een glas water drinken. <lacht> okay, dat is goed. Het is ook een beetje koud, hè? daar heeft Mona makkelijk last van. Ja, Toch? ook waar. Zeker wel. Misschien moet het een nee, warme choco zijn dan. Dat. Bon, uh, we zaten nog met een ander probleem. Heb ik dit weekend dus eindelijk na, ja, na maanden, maanden mijn glas mm -mm. weggedaan. Jawel, het is echt, <lacht> was echt van een half jaar, denk ik. Klein half jaar. Um, ja, dus al mijn glas weggedaan. Ik heb het ook even op mijn Instagram gezet, naar de glasbol. Mm -hmm. En het probleem was, daar zat onder andere een gebroken glas in. Dus lieve luister, ik heb je even nodig. Een gebroken wijnglas. Ja, hoe gaat dat? Mijn vrouw die laat dat dan vallen en dat is kapot. Je vrouw. Je vrouw, ja. En dan, dan stop ik dat in de glascontainer. Heb ik daar werkelijk een batterijreacties op gekregen. Van mensen die zeggen, je mag dat niet in de glascontainer gooien. Ja. Ik wist dat niet. Ik doe dat ook. Een gebroken glas, ik denk dan dat ik flink ben door dat in de glascontainer ja. te gooien. Maar ja, jij hebt dus mij vanochtend gezegd dat dat blijkbaar niet mag. Ja, ik, ik weet het dus nog altijd niet. Mensen die het wel weten, deel het even in de app van Radio 2. Want dat heb je dan na nieuwjaar, veel uh, leeg glas en dat soort dingen. Um, ik dacht dat het mocht. En mensen reageren ook van, ja, maar ja, dat valt dan toch kapot in zo'n glascontainer. zit ook bij het glas. Ja. Mag je dus een gebroken glas zomaar in de glasbol steken of niet? Ik vind het nu al het verhaal van de dag. Deel dus... maar even. Dus... Goede voornemens, start het jaar goed met een DSM-keuken. Bestel nu en krijg 25% korting op meubelen, 20% op toestellen en een gratis Keuken. Altijd open op zondag. Als ik een nieuwjaarstrip wil boeken met mijn vriendinnen... Als we thuis een film projecteren over superhelden in hem. Als het nieuwe seizoen van mijn serie gaat beginnen. Kies een Samsung Smart TV voor 99 euro bij een Flexpack. Snel, zijn de laatste stuks. Info en voorwaarden op Proximus.be. Proximus.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 Enfant Producties stelt voor Tot Altijd. Het verhaal van de allereerste euthanasiepatiënt in België. Na de ontroerende film nu ook in het theater. Met Johans in de rol van Mario Verstraten. Tot Altijd. Een verhaal van bij ons, boordevol emoties, tot en met 10 maart in het facultheater in Antwerpen. Tickets en info via fakeltheater.be. Samen met Radio 2. Bestemming. De beste saloncondities. Vertrek. Nu.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 Tilt voor 2. Ik wonen begonnen met snappen. Rhythm is a dancer. 18 voor 7. Ja, glascontainer verhaal deel 16. Gisteren heb ik foto's gedeeld van mijn uh, ja, leeg glas, leeg goed op uh, Instagram. En er zat iets bij een gebroken wijnglas. Sowieso van mijn vrouw. Ik kreeg meteen reactie, want scherven van een gebroken glas, dat moet bij het restafval, zei iemand. Dat ja, vind ik levensgevaarlijk als je dat bij het restafval zou doen, toch? Maar ja, tuurlijk. En vuilnismannen, vuilnismensen kunnen zich daar ook aan pijn aan doen, toch? Als die dat, dat daar niet mocht, zit. Maar. Je mag geen scherpe voorwerpen in een vuilniszak doen, denk ik. Nee, ja. Ik had heel veel mayonaise, bokalen ook, en heel veel appelsap. Een paar flessen wijn, goede reden. Ik wou reden. net zeggen, je vergeet <laughs> er iets bij te zeggen. Ja, ik kook veel met wijn. De, vandaar ja. eigenlijk. Ja. Maar, hoe zit het nu? Precies. Ja, zeer veel mensen die toch even willen reageren. Tony Tyre bijvoorbeeld uit SEMS, die zegt, ja, volgens mij als het glas door de opening van de glasbol mag, dan mag het erin. Dat is een redenering. Ja, maar kijk, hè. Ja, dat is een als redenering. Last, dan, dan mag het. Ja. Annick van den Einde uit Herentals zegt, ja, dat, um, dat mag niet. Gebroken glas of porselein moet je bij het restafval doen, zegt zij ook. Maar ja, dus volgens mij, en volgens jullie ook, is dat heel gevaarlijk. Ja, porselein dus snap ik nog wel. Dat brengt dan gewoon toch naar het containerpak bij het steenpuin. Goh ja, wel, ik vraag mij dat toch ook af. Ja, steen, dat is steenafval, denk ik wel. Maar dan Karin Gekiere uit Kortrijk. Karin, goedemorgen Goedemorgen. We zitten met een, een glasbolkenner. Vertel eens, Karin, waarom mag dat, uh, <lacht> ja. Ja, nee, ik dat wijnglas dat er, zijn er niet bij? Ik ben vorig jaar naar uh, IMOG geweest, het uh, recyclagebedrijf van Kortrijk. En daar hebben ze mij ook, want ik was er inderdaad ook van mening dat glas in de container mag, dus een uh, drinkglas, maar dat is dus inderdaad niet zo. Dat mag niet in de container, omdat drinkglas een hogere smelttemperatuur heeft dan uh, een, gewone, een gewone wijnfles. Hè. En als die dan gesmolten wordt, uh, dan blijven, als dat niet uh, gesmolten wordt, dan blijven tijdens het, uh, het recyclageproces stukjes achter. Hm? Oh. Dus dat moet afzonderlijk gebracht worden en in de, in de containerparken staat er een container. Plat glas ja. en alle gebroken wijnglazen, andere glazen, moeten in die container ge ge gegooid worden. Maar dat vind ik dus verwarrend. He? Vlak glas en dat is zo'n bolwijnglas. Ik ben helemaal in de war. Ja, ja, als je dit kapot, als je dat kapot euh, als dat gebroken is, dan is dat eindelijk plat glas geworden. Ah, hè? ja. Uh, en dan moet dat afzonderlijk naar het recyclagepark gebracht worden. Wauw. Ja. Dit is voor Want mij een openbaring. Een ontbaring. drinkglas heeft dus eigenlijk een hogere smeltemperatuur dan een gewone fles vandaar. Uh, dat het op die manier moet gebeuren, ja. Ik denk dat het ja. heel helder is, want er waren veel luisteraars, en ik ook, die dus ook reageerden van, ja, glas is toch glas, maar dat is dus niet het geval. Nee, dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Maar ook een ding van... Een gebroken wijnglas mag niet in de, in de, in de, de glasbal met de flessen, ...omdat die een hogere smeltenemperatuur ja. hebben dan glazen flessen en bokalen. Zeg maar, Karin, ja. je steekt die toch ook niet in een vuilniszak? Want dat was ook iemand die zei van... Nee, nee dat, dat mag bij niet. Mag nee, mag ook nee, niet. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, okay. nee, die moet je afzonderlijk houden. En als je naar het recyclagepark gaat, dan is daar een speciale container... ...dan staat daar een speciale container... Waar je dit allemaal in... Wacht, ik kan je... Ja. Terwijl ik je toch aan de zwange hebt. Luc Wilsens, die we nog weten... Zeg, waarom zou je een gebroken glas niet in de glasbol mogen steken? Dat hebben we net uitgelegd, Luc. Maar er zit zelfs een sleuf in om raamglas in te deponeren. En wanneer je dat erin gooit, breekt dat ook... Ja, ja. ja. En en een sleuf. Ja. Okay, wacht, zit er een sleuf in de glasbol? Sommige wel. Ja, sommige oh. hebben sleuven. Okay. Ja, dus het is niet voor de post, hè? Ja. Uh, het, het, samengevat, informeer je bij je lokale afvalcontainercentrale en gooi dus niet zomaar gebroken glazen in de glasbol. Karine nee. ik even door in mijn vrouw. Dank je wel. Fijne ochtend. Ja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 I've been waking up And I dream you stay calling your name still. Die wie gaat er nu met een gebroken wijnglas naar het containerpark? En wel vanaf nu iedereen, Lucien, het is bij deze geregeld allemaal. Ja, goeiemorgen, goeiemorgen. Amai, het verhaal van de week, het verhaal van de dag, het verhaal van de maand komt sowieso van de vrouw die we normaal gezien Margot van de regio noemen. Um, Margot van de regio staat op dit moment ergens waar het waarschijnlijk ontzettend koud is. Oh. Margot van de regio Muts op, sjaal aan. Zelfs de micro heeft verwarming, merk ik. Goedemorgen, dag Marco van de Regio. Goedemorgen. eens gek, hoe koud of hoe warm is het bij jou? Uh, hier in Zwijnaarde is het op dit moment min 3 graden. Oh, en het wordt min 4 en min 5 straks. Ja, ideaal eigenlijk. Ideaal weer om buiten te komen. Maar ja, je gaat ook echt buiten. Je hebt het verhaal van deze maand vast jij gaat naar een radio. Twee luisteraar uit Zwijenaarden. Bij Gent is dat met een enorme frustratie. Vertel. Wel, die luisteraar, dat is Raf. En die gaat elke dag gaan ploggen. Dat is zo wandelen en ondertussen afval rapen. Doet dat met zijn hondje. En uh, zijn frustratie is niet alleen dat mensen uh, afval op, op de straat gooien. Want dat is sowieso al heel erg boertig. Maar uh, het is nog iets anders. En... Uh, het ding is, wij zijn allemaal, jij, ik, iedereen die luistert, een deel van het probleem en <tie> tegelijkertijd ook de oplossing. Hmm. Uh, maar ik denk dat ik het straks eraf gewoon zelf ga laten vertellen, want het zit hem echt heel erg diep. Het klinkt als een, als een nationaal ding. Het is zeker een nationaal ding. En het is iets heel simpels. Maar blijkbaar toch moeilijk, ben je goed? Ja, je hebt het ons verteld. En ik denk van, oh mijn god, kunnen we dat oplossen vooraf. Ik hoop het, maar het zal met heel Vlaanderen moeten gebeuren natuurlijk. Bon, je hoort daar terug over een uurtje. Anne, nee, nee, het is uh, Margot. Margot van de Regio. Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Anne, die momenten zouden eeuwig moeten blijven duren.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 I'm <laughs> Het is drie voor zeven. Ja, nog een paar mensen die een mening hebben over uh, de glasbollen, waar je dan glas in steekt en dus geen wijnglazen. Uh, Danny uit Hallen, die laat nog weten: ik heb 26 jaar opgeruimd rond de glasbollen, moet je weten wat daar allemaal in terecht komt. En naast staat, inderdaad, goede voornemens voor dit jaar, dus laat geen tv achter, geen frigo, geen diepvries en geen rommel. Mijn is Even gezet.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 De exclusieve GoeiemorgenMorgenMok, of die hier ook is in 2024, absoluut, die weer nog voor half acht. Goedemorgen. Elke dag, telk voor twee, WMT Radio 2. Het is exact 7 uur, vrt nieuws, krijg je vanmorgen van Charlotte Kroon. Goedemorgen. In alle provincies geldt codegeel voor gladheid op de weg. Het aantal klachten over mobiele netwerken is verdubbeld en de film Oppenheimer is de grote winnaar van de Golden Globes. Ondanks het vriesweer van morgen en code geel is het op de wegen en fietspaden nergens echt glad. Er werd afgelopen nacht vooral in de provincie Limburg gestrooid. Enkel op kleine wegen is het uitkijken op plaatsen waar er plassen liggen, zegt Katrien Kiekens van Wegen en Verkeer. Eigenlijk doet het strooisout goed zijn werk. Het zout ligt er al van de nacht van zaterdag op zondag en het is voornamelijk aan het droogvriezen, dus er is geen nieuwe neerslag bijgevallen, waardoor op uitzondering van waar er plassen liggen het strooisout goed zijn werk kan doen.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 De Ombudsdienst voor Telecom kreeg vorig jaar dubbel zoveel klachten over de kwaliteit van mobiele netwerken als het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die het nieuwe consumentenprogramma Win-Win hier op Radio 2 heeft opgevraagd. Mensen klagen onder meer dat ze weinig of moeilijk bereik hebben in huis en soms buiten moeten staan om goed te kunnen bellen. Dat zegt ombudsman Luc Tuurlinks. De ombudsinstelecommunicatie ontving in 2023 200 klachten over mobiele bereikbaarheid. Dit is dubbel zoveel als in 2022. Oorzaak is de moeilijkere ontvangst binnenshuis maar we vermoeden ook een zekere mate van verzadiging van het mobiele 4G-netwerk. De operatoren zeggen dat het netwerk nog niet verzadigd is, maar dat er wel problemen zijn in spitsmomenten, zoals s avonds wanneer veel mensen bellen. Om negen uur gaat het nieuwe win-win er dieper op in. In het Midden-Oosten proberen zowel de Verenigde Staten als Duitsland te bemiddelen in het conflict tussen Israël en de Palestijnse radicale beweging Hamas. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken reageerde sterk op de uitspraken van enkele Israëlische belangrijke politici. Ze willen heel wat Palestijnen definitief uit Gaza verdrijven. Dit zijn onverantwoordelijke uitspraken en ze maken het alleen maar moeilijker zij blinken. They cannot. They must not be om Gaza te Gaza. We reject the statements by some Israeli ministers and lawmakers calling for a resettlement of Palestinians outside of Gaza. These statements are irresponsible. And they only make it harder. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische regering ook opgeroepen tot minder intensieve bombardementen op Gaza. Op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn heel veel ontploffingen gehoord nadat Rusland raketten het had gelanceerd. In de steden en regio's Kharkiv, Dnipro, Zaporizhia en Krivirich waren zware knallen te horen. Maar of er grote schade en slachtoffers zijn is nog niet duidelijk. Het Russische leger probeert de Oekraïne Europese luchtafweer te overrompelen door meerdere golven raketten af te vuren en ze dan onverwacht van koers te laten veranderen. En in de Verenigde Staten zijn de Golden Globes uitgereikt. Dat zijn de Amerikaanse prijzen voor film en televisie. De film Oppenheimer is de grote winnaar met vijf prijzen. Onder andere voor beste dramafilm en beste regisseur. De film gaat over de bedenker van de atoombom. Acteur Killian Murphy won ook de award voor beste acteur en bedankte het Hele team waardoor hij gedragen werd. One of the most beautiful and vulnerable things about being an actor is that you can't do it on your own, really. And we had the most incredible ensemble cast in this movie. There was magic, and some of them are here today: Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Gary Oldman. Thank you for carrying me and holding me through this movie. Thank you. En de prijs voor de beste comedyfilm ging naar Poor Things. Barbie won twee prijzen, terwijl de film negen keer genomineerd was. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Chemiebedrijf Fineos krijgt een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor een etaankraker in de haven van Antwerpen. De installatie moet op tien jaar tijd wel klimaatneutraal zijn. En de winteractiviteiten hebben 1,3 miljoen bezoekers naar Antwerpen gelokt. Een van de nieuwe locaties, het Hendrik Conscienceplein, lokte wel weinig volk. Straks om half acht een reactie van een teleurgestelde smouw. En vandaag ijskoud, maximaal rond min 1. Meer nieuws uit Antwerpen vind je daar van 14 Nieuws de boot is ook op gang aan het trekken. Vertel eens Mona. Naar Brussel goed uitkijken op de E40 ter hoogte van het parkeerterrein in Everberg. Daar staat een defect voertuig op de rechterijstrook. En dan rond Brussel inderdaad. beginnen de files. Op de, binnenring, op de binnenring liever een kwartier bij. Tussen Strombeek en de Werken in Vilvoorde. Op de buitenring is in eigenbrakel de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Verderop wat langzamer rijden van Gronendaal tot Tervuren. Op de Antwerpse ring naar Gent gaat het nu tien minuten trager tussen Berchem en de Kennedy tunnel. En rijden geen treinen tussen Gent en Brugge. Geen goede zaak. Zou het al aan het sneeuwen zijn? Straks weer vragen aan. Weervrouw Sabine, die hoor je nog voor half acht. Het is vijf over zeven. Goedemorgen, Abba. Goedemorgen, morgen. Altijd Peter. goed. En Kim. WRT Radio 2. Goedemorgen. Het is acht over zeven. Goedemorgen, Abba. Hey, hey. Goedemorgen. morgen. Je maandag begint. Na, nou, gezellige maandagochtend, de dag dat je hoort op Radio 2, dat het voorlopig nog meevalt met de gladdigheid. Het is droog aan het vriezen, zegt de wegen en verkeer. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat er geen regen meer gevallen is gisteren, dat het gewoon koud is. En toch wel hier en daar op. Ja, moet je opletten voor een kleine plas die kan bevroren zijn. Maar. Toch een echte winterweek, hoor. lekker koud. Hebben we graag Code geel op de weg. Um, met de auto op de fiets, de voet, met de bus van de lijn, als die er nog zijn. Door veel veranderingen ook wel. Maar blijkbaar toch al sneeuw. Ik heb inside-information van uh, twee mensen die het kunnen weten, uh, die in Maasmechelen wonen. kolen die zegt, het sneeuwt in Maasmechelen. En ook Dave Vogels woont daar en zegt, het sneeuwt hier al een klein beetje. Dus... Kijk, uit eerste hand. Als je naar boven kijkt, dan zie je ook wel een beetje sneeuw in die lucht zitten. Het ziet er een beetje wolkig uit. Ja. Hou er rekening mee. Goed nieuws, er zijn een boel VRT-programma's genomineerd voor de mediaprijzen. De Castaars, onder andere de Zoete Inval met Luc Appermond. Die zijn, wat is zijn duizendste aflevering vier dit jaar op Radio 2. Stemmen dus, kastaars.be. Daar klik je door op de Zoete Inval. Bon, nog even over die gekke feestdagen. Dus na de feestdagen, je kent dat... Je hebt heel veel glas over, want je hebt gekookt met wijn en dat soort dingen. <laughs> ik ging naar de glasbol met mijn glasafval. Luisteraars zagen dat en ze zeggen van: Hé, hey, hou wacht! Dat wijnglas, dat kapotte wijnglas, mag dus niet. Oké, okay. uh, ik dacht van ja, blijkbaar moet dat dan apart in de afvalcontainer zegt iemand anders. En wel, het is nog anders. Goedemorgen, Jan Verheijen van OVAN, de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij. Dag Jan. Goedemorgen allemaal. Jan, verlos ons. Nu, mag het nu in de glasbol of niet? Wel, glasbollen kennen we allemaal. Hè, of ondergrondse glasinzameling. En uh, je hebt twee soorten. Je hebt het wit glas en het gekleurd glas. In het ene horen de doorzichtige uh, flessen en bokalen of glazen. En in de andere de gekleurde. Er zijn een aantal uitzonderingen die er niet in mogen. En dat zijn inderdaad zaken zoals uh, kristallenglazen, uh, porseleinen servies of uh, het hittebestendig glas. Denk aan de klassieke uh, Pirix-overschotel. Die, uh, die, die mogen er niet in. Oké, okay, maar waar moet het dan wel? Uh, die zaken horen bij het restafval. Uh, oh. Of in apart via het recyclagepark als uh, je gemeente of intercommunale een inzameling aanbiedt in het recyclagepark. Ja, wat uh, Charlotte net ook zei, maar dat is toch gevaarlijk voor de afvalophalers mm -hmm. als er in zo'n plastic zak zit? We een beetje voorzichtig mee omgaan dan natuurlijk. Uh, nu, in de meeste plaatsen kennen we ondertussen in vlaanderen gelukkig al een inzameling via containers. Ja. van het ja. Ja. Dus gewoon in een container. Er was ook Ilse, ons trouwe luisteraar, die het in een papier stak, in krantenpapier. Op die manier goed verpakken kan Dat het wel. Dat inderdaad ook. Ja. Dat Zijn we voor alle inderdaad. duidelijkheid, zometeen geven we nog de morgenmok weg. Dat is een porseleinen tas. Wat doen we met kapotte porseleinen tassen, Jan? Die gaan in het restafval. Glashelder, dankjewel. Dankjewel, Jan Verheijer. Dankjewel, dankjewel. O van, fijne ochtend. Het is alles van op afstand. Het lijkt klein en van een vloer. Ik zou Yeah De persoon van 2023, Pommelin Thijs met Bazaar. Hou mij vast. Goedemorgen. Hier en daar. Kleine sneeuwvlokjes. Straks even vragen aan weervrouw Sabine of dat bij ons en overal in de rest van de wereld zou zijn. Ja, gezellig. Ochtend, ciao, Want straks komt de nieuwe Radio 2 Consumenten van Xavier Tavern op bezoek met zijn nieuwe show vanaf 9 uur. Win-win. Hou je maar alvast aan de takken van de kortingsbonnen, want hij geeft antwoorden op al je consumentenvragen. En waarom? Waarom is Xavier een broer van zijn moeder? Ja, maar echt... Je bent mij al kwijt. Ja, het is echt de broer van zijn moeder. Hij gaat het zo meteen uitleggen. Rond vraag bij ons, zet je nu al klaar aan je app of live op VRT1. En welke zwarte zet zorgt ervoor dat je punto punto wint zo meteen? Sleep nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep, Life. Sleep Life.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 Skoda. Info en voorwaarden bij een verdeler of op scoda.be. Voorwaardelijke overnamepremie, actie enkel geldig voor particulieren en zolang de voorraad strekt. Trixo. Trixo dienstenschecks gaat dubbel zo hard voor jou. voor jou. En voor Amina, die vroeg... Ik heb geen rijbewijs, is dat een probleem? Amina, bij Trixo lease je, je eigen elektrische fiets of scooter. Een job waar je dubbel content van bent? Woehoe! Solliciteer dan snel op Trixo.x.be. Trixo, trixo dubbel, zo dubbel zo sterk in huishoudhulp en, en uitzendwerk. Trixo, Trixo. Een Mercedes...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 Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Katrien Noël uit Linter, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen, Peter en iedereen daar in de studio. Ja, goeiemorgen. goeiemorgen. Hallo. Katrien Noël, prachtige familienaam. Nobel kerstmis. Dankjewel. Maar wanneer ben jij geboren? Ja, op Sinterklaas. Ik heb dus een nieuw uh, abonnement gekregen. Prachtig, echt oh, waar. Ja. Maar goed, kijk, ja. dit gaat jouw geluk brengen, want zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, Eén letter van het antwoord krijg je, vul gewoon aan. En als je drie juiste antwoorden geeft, win je die exclusieve GoeiemorgenMorgenMok. Speel snel en pas als je het niet weet. Ik wens je heel veel succes. We beginnen vandaag met wel. de Z van zomer. Welke Z is een Spanjaard met een zwarte hoed, een snor en een masker? Oh, zoveel. Welke A is een stad in Vlaamse Brabant, dicht bij de provincie Limburg? Pas. Welke B is een Amerikaanse Buffalo die rijmt op Japon? Jamon. Welke C is een Franse uitspraak <laughs> om te vragen of het goed gaat? Komo saba. <mys> Oh, dat vond ik goed. Even overlopen. De Z is uh, ja, de Spanje met de zwarte hoed, een snor en een masker. Ja, dat was juist, hoor. Dat was gewoon zorro, uh -huh. tuurlijk wel. Ja. Perfect. En dan de A, stad in Vlaamse Brabant, dicht bij de provincie Limburg, was Aarschot. De B, een Amerikaanse buffalo, die rijmt op Japon. Je zei jambon. Hij zal het graag horen. Het was bison. Hallo. Ja, dat is die buffalo. Oh, ja, dat is waar. Ja, die ja, rijmt op uh, Japon. Ja, maar ik was in Spaans bezig, dus... Uh, ja. Ja. Dan de C, de Franse uitspraak om te vragen. Hoe is het? Comment ça va? We kunnen dat goedkeuren, maar helaas... Ja, het is te weinig natuurlijk, maar lekker ja, gespeeld. Ik onthoud dat Dank jambon een Amerikaanse Buffalo is. Dankjewel, Katrien. Punto, punto. Dankjewel. Ponto, Ponto, Ponto. Ponto, Ponto. Ponto, Ponto. Ponto. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen, morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Ja, wat Corrie al zeggen. ik kan dat beter. Ik kan dat wel en wel schrijven in. Heel eenvoudig, punto, punto in de app van Radio 2. Doe je nu klikken en winnen morgen. Sabine Hagendoorn, goedemorgen. Goedemorgen Peter. Sabine Paul Boelaert vraagt al van zeg hoe lang gaat dat kouwe weer duren? Is dat één week, is dat twee weken? Verlos ons. Ja, dat zal toch wel voor deze week zijn. En uh, we starten er vandaag al zeker mee, want uh, op dit moment zijn de temperaturen overal negatief. Van min 1 graad aan zee tot min 7 graden in de Hogevenen. Ja, en de temperaturen gaan negatief blijven vandaag. Het wordt een uh, echte ijsdag met uh, veel wolken. Met een, een lokale sneebui, dat kan. In Oosten west Vlaanderen vanochtend misschien ook een paar opklaringen. Maar vooral de late namiddag brengt ons vanaf het noordoosten wat meer gaten in dat wolkendek. Voor de kustregelen een temperatuur rond het vriespunt nog op het strand, maar in het binnenland gaat het naar van min 1 graad tot min 5 graden. Met een schrale noordoostenwind erbij. dus dat doet het nog wat kouder aanvoelen. En dan vanavond en vannacht klaart het verder op, kan het goed afkoelen, het gaat goed vriezen, van min 3 graden aan de kust tot min 5 in het centrum van het land en tot min 9 graden in de Ardennen. En dan zijn we vertrokken voor een paar zonnige dagen. Morgen ook nog een ijsdag met een temperatuur rond min 1 graad altijd die schrale wind uit het noordoosten dus morgen, woensdag, donderdag veel zon, woensdag, donderdag temperaturen rond het vriespunt en dan vanaf vrijdag wordt het rustiger iets minder koud wel met veel wolken, lage wolken en aanvriezende mist de ardennen zit in de zon maar het blijft koud, dat vooral natuurlijk en er is intussen ook Nancy Taimas uit Zandhoven, Nancy, goedemorgen. Goedemorgen. je hebt het al gezien, vertel eens ja, ik heb wel liefde Heer sneeuw voor gezien in uh, geel Westerlo. Oké, okay, maar wat, wat is licht, beschrijven eens? Heer, uh, uh, van, van die zeer kleine blokjes, witte, witte blokjes. Zo. Zou die niet blijven liggen? Uh, voor het moment nog niet, nee. Nog, nog geen zorgen maken daarover, ja. Want die sneeuw die komt dan plots, dan heb je ze. En dan ga ik er niet meer van af, natuurlijk. Nancy, dankjewel. Fijne ochtend, hè? Goedemorgen, morgen. Peter Goedemorgen. en Kim. Radio 2.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 of my heart and left the rest in pieces Left the rest in peace Dead and gone. I don't wanna say goodbye, cause this one means. In de Stars van Benson Boone. En vandaag zou hij haar geweest zijn. Zat er niet meer van komen. David Bowie en die andere grote queen. 77 jaar geworden zijn. Under pressure. Al weg van 2016. David Bowie en Queen. Het is exact half acht. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. De ombudsdienst voor Telecom kreeg vorig jaar dubbel zoveel klachten. over de kwaliteit van mobiele netwerken. als het jaar ervoor. Er zijn onder meer klachten over weinig of moeilijk bereik in huis. en van mensen die buiten moeten staan om goed te kunnen bellen.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 We beginnen met belangrijk nieuws voor de Antwerpse haven. Chemiebedrijf Ineos heeft van de Vlaamse regering een nieuwe voorwaardelijke omgevingsvergunning gekregen om een ethaankraker te bouwen en uit te ba baten. De installatie maakt een basisgrondstof voor kunststoffen en de vorige vergunning was vernietigd omdat gevreesd werd dat de ethaankraker te veel stikstof zou uitstoten. Een van de voorwaarden van deze vergunning is dat die installatie in tien jaar tijd klimaatneutraal moet zijn. Oppositiepartij Groen is niet te spreken over de beslissing, zegt Vlaams parlementslid Mieke Schouwvliegen. Het blijft wel dat we hier een project gaan vergunnen die werkt op schaliegas. Dat is een fossiele grondstof die wegwerpplastics produceert. Dit lijkt niet klimaatneutraal te zijn. Dat is een aanslag op het klimaat. Wij vinden een zeer eigenaardige beslissing. Vlakbij een café in Bergen is gisteravond een man van 39 om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een steekpartij. Waarschijnlijk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 En de kerstmarkt en andere winteractiviteiten hebben 1,3 miljoen bezoekers naar Antwerpen gelokt. Op een van de twee nieuwe locaties, het Hendrik Conscienceplein, viel de opkomst tegen. Die plek was niet aantrekkelijk genoeg, zeggen standhouder Mammoet en Nancy van een smoutenbollekraam. Het is niet goed aangeduid, niet genoeg lichtjes, ook iets voor te drinken. Nu kunnen de mensen helemaal niet hier blijven hangen. Ze komen eens kijken en ze zijn terug weg. Die plek was geen wolk. Als je ziet die grote markt of de aispiest is altijd wolk hier. Soms. Ja. Twee uur zie je niemand. Hè. Ik ben, draai mijn verlies. Ik ben blij dat ze het gedaan hebben. Het vuurwerk op de Scheldekaaien op oudejaarsavond was een voltreffer. Het lokte ruim 150.000 bezoekers. We krijgen vandaag een ijsdag met maximaal rond min 1 graden. Doen we een dikke jas aan dus. Het is meestal zwaar bewolkt en er kan lokaal ook een sneeuwbuitje vallen. En meer nieuws kan je de hele dag door lezen in de app van VRT Nieuws. Monaten problemen op de weg op dit moment. Ja, een normale ochtendspits eigenlijk met files tot een kwartier richting Brussel. Vanaf het parkeerterrein in Peutie, ook tussen Aarschot en Holsbeek. Vanaf overijse en extra goed uitkijken op de E40 naar Brussel. Want ter hoogte van het parkeerterrein in Everberg staat een defect voertuig. En die staat op de rechterrijstrook. Dan rond Brussel, op de binnenring 10 minuten bij, van Iteren tot Halle Verder op een kwartier tussen Strombeek en de Werken in Vilvoorde. Op de buitenring is in eigenbrakel de de rechterrijstrook nog altijd dicht door een defect voertuig. Verder op een hier langzamer rijden tot Intervuren. Op de Antwerpse ring naar Gent een kwartier trager tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel en er rijden geen treinen tussen Brugge en Aalter. Tussen Brugge en Gent-Sint-Pieters worden sommige treinen omgeleid via Lichtervelde. De reistijd is daar verlengd met ongeveer 20 minuten en je kan tussen Brugge en Aalter met je treinticket wel bus 60 van de lijn nemen. Je zou daar veel kunnen over vragen, maar we gaan ervan uit dat die gewoon lekker rijdt uiteraard. Goedemorgen. Goedemorgen Vijf over half acht en Staf Struis is zelfstandige takeldienstmens, pechverhelper ook. Staf, goeiemorgen. Goeiemorgen en een frisse morgen. Maar ja, koude morgen. Hoe koud is het bij jou, Staf? Koud. <laughs> Zoals overal. <laughs> frisse Staf. we gaan min vier, min vijf pakken. Je hebt intussen ja. ook al een fiets moeten helpen. Vertel eens. Uh, ja, dat was een fietser die er in pan stond en die een bref meneer was in een bushokje gaan staan. Mm -hmm. ja, totdat, wij, uh, totdat wij daar zijn het Maar ik wist niet dat jullie ook fietsen helpen. Ja, de meeste verzekerings- en assistanssector uh, uh, verkoopt ook uh, uh, verzekeringen voor fietsen. Hè. Ja, maar het zijn elektrische... elektrische fietsen. Wat is een elektrische fiets? Ja, dat weten we niet, maar zowel voor gewoon fietsen als voor elektrische oh, fietsen worden ook uh, bijstandsverzekeringen aangeboden. Ah, maar als je nog een job zoekt, dus pechverhelper, het is sowieso wel een gat in de markt op dit moment. Zeg Staf, ik wens je heel veel goede moed, zet Radio 2 luid, je wordt daar warm van. Oké. Okay. Ja, jullie zijn er nog niet uit, maar waarom is de moeder, de moeder van Xavier Taverne, ook zijn broer? Het is allemaal zeer ingewikkeld, hoor je straks allemaal. Hallo, Danny. Ja, Danny, kan ik hier langskomen? Nee, dat ga ik niet, niet. Ik ben bij haar Weba. Voor een die bed. Ah, oh, sala. Nu solden bij Weba in Gent en Deinze en op weba.be. Soms heb je plots echt zin in iets. Goh, ik wist wel een frietje eigenlijk. En paf. Oh, kijk, een frietkot. Wel, bij Nissan is dat hetzelfde. Jij hebt zin in een super stijlvolle SUV en paf.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 Jouw goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2. You'll say we've got nothing in common. No common ground to start from. Falling apart You'll say The world has come between us Our lines have come between us Still I know you just don't care And I said what about Breakfast to Tiffany She said I I'm not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 She said, I think I remember the film As I, I recall my thing We both kind of liked it And I said, well, that's the one thing we got Something, Breakfast, Tiffany's. Um, en eh, wel, Tiffany, het is Margot. Margot van de Regio. Die dus het, ja, het probleem van een luisteraar uit Zwijnaarden willen oplossen. Maar het is echt een nationaal probleem. Margot van de regio, ik zie je op dit moment staan, alweer in de kou. Bij <lacht> luisteraar Raf in het donker ja. in Zwijnaarden. Vertel. Wel, Wij zijn aan het ploggen, Raf en ik. Dat is dus afvalrapen en ondertussen wandelen. Raf die doet dat elke dag met Snaps, de hond die je ook kan, uh, kan zien in de radio 2 en op VRT1. Raf, echt winter, zomer, ijskoud. Jij komt elke dag buiten? Ja, ja. wegen en rent deert mij niet. Ik ben er altijd om het vuil op te rapen. Zalig. Elke morgen. Elke morgen. Maar Raf, er is een uh, probleem dat u echt mateloos frustreert. En dan heb ik het niet over mensen die hun afval op straat gooien. Er is iets anders dat u echt dwars zit. Hè? Vertel eens. Ja, inderdaad, als ik bij mijn hondje ga vloggen, kom ik redelijk uh, van mensen tegen. En uh, ik stoor me er een beetje aan als ik die bekijk en die komen naar mij. En Ik wil die een goede dag zeggen, dat die mij niet antwoorden. Dus jij zegt goedemorgen en je krijgt dat niet terug. Ik krijg nooit een goede morgen terug. En hoeveel keer per dag maak je dat zo mee? Kan je daar een getal op plakken? Uh, ik moet zeggen, ik loop nogal s'morgens vroeg buiten. Maar uh, ik kom toch 10, 15, 20 mensen tegen. En van die, van die 15, 20 zijn er misschien drie, vier die mij een goede morgen wensen. Dat is heel jammer, want eigenlijk is dat supersimpel. Ja, en dat kost geen geld. Nee. Hey, het is toch met de beste bedoeling een beetje respect voor elkaar. Hey. Ja. Het is een vorm van beleefdheid. En toch is het zo moeilijk voor de mensen om nog een, een goede morgen te wensen. Ja, het ziet u echt de dwars, hè? Ja, ik zit dat het er zeer mee verveeld, Echt waar. Ja. Ja. En misschien, misschien moeten we een keer eh, allemaal samen iets organiseren. Uh, een goede morgen morgen of een goede morgendag. Dat de jeugd uh, terug dat een keer een beetje opneemt en dat wij... Weer wat vriendelijker zijn tegen elkaar in deze donkere tijden, mag ik zeggen. Het ja. zou toch wel heel aangenaam zijn. Awel, Raf, ik neem uw probleem en uw oplossing, dat je ook echt al hebt gegeven nu op dit moment, zeer serieus en zeer ter harte uh, bij Goeiemorgen Morgen op Radio 2. Um, en ik zal misschien zeggen, ik ga deze week al eens het goede voorbeeld geven en ik ga elke ochtend in een regio in Vlaanderen Goedemorgen gaan zeggen. Is dat al een goede eerste stap? Ja, ik denk dat, uh, dat het zo gemakkelijk is eigenlijk. Hè? Ja. Als we ons een klein beetje aanpassen aan... Uh, aan de maatschappij weer. Hé. En een beetje vriendelijk zijn tegen elkaar. Dat we er weer bovenop geraken. Hé. Voilà. En dat is denk ik het allerbelangrijkste dat we moeten doen. Gewoon vriendelijk dag zeggen. Kost geen geld. Heel gemakkelijk. Het is zo simpel. Hé. Gewoon een morgen zeggen. Nee, maar... En wat Raf daarnet zei... Ja. Wat een uitstekend idee hm. om een, een goeiemorgen dag te organiseren. Hij had het ons op voorhand al gezegd: dacht van, wat een geniaal idee. We zitten maar in het één probleem. Uh, Margot van der Regio gaat deze week overal eens goeiemorgen zeggen. Dat is een begin natuurlijk. Maar er moet toch ergens een dag kunnen georganiseerd worden waar heel de wereld, alleen in Vlaanderen toch, goeiemorgen zegt tegen elkaar. Dat Absoluut. Een goeiemorgen terugkrijgt. Zo moeilijk kan het toch niet zijn. Dus, lieve mensen, het mooie is, er waren al een paar mensen begonnen, Jonas bijvoorbeeld, Jenny, goeiemorgen, Frankie, goeiemorgen, Peter en Kim, de beste wensen, dat soort dingen. Um, Hilde Rosmeulen zegt, in Limburg zou het niet waar zijn. Ja, daar zeggen ze allemaal, goeiemorgen. Ja, ik was dit weekend nog in Limburg bij vrienden en ja, constant, goeiemorgen, zegt ik. Ja, Dan een voordeel te nemen. Het is toch zo, zo eenvoudig en mensen worden er ja. zo blij van. Ik heb het gemerkt in Genk, ook bij de Radio 2, top 2000. Ja? Mooie. Ja. elke, elke dag, en spontaan en vriendelijk. Dus oké, okay, maar wanneer houden we dan een dag? Pak dat even mee. Ach, en de uitvinders. De uitvinders van dit programma zijn er ook weer bij. Goeiemorgen. Goeiemorgenmorgen van Nicole en Hugo. Omdat de dag nog beter zou worden. Goeiemorgenmorgen. Goeiedag. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Blij.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 Een uitstekend idee van Luisteraar Af uit Zwijnaarden. Organiseer een Goeiemorgen-dag waar iedereen Goeiemorgen zegt, maar op een gemeende manier. Dus van, maar echt zo, morgen Ah ja, of zo'n zo klein knikje. Nee, echt, Goeiemorgen. Moet ergens beginnen natuurlijk. Heel veel mensen die er akkoord mee gaan. Het is ook een beetje streekgebonden precies. In Limburg merken we van, ja ja, daar werkt het. Maar ik woon ja, bijvoorbeeld, ze gaan het niet graag horen, in het Waasland. Superfijne mensen, eentje erdoor geraakt. Maar een goeiemorgen zeggen, dat is altijd nog een beetje moeilijker zo. Ik krijg je zo binnen dorp keerbergen dat het toch wel zou zijn? In dorp keerbergen. wat zullen we daar beginnen dan? In dorp beginnen we. De Kim, daar gaan we de volgende dagen mee aan de slag, sowieso. Maar kijk. Goeiemorgen. Oh. Het beste nieuws van dit jaar, dat je vanaf vandaag een nieuwe Radio 2 consumentenman krijgt ja. met een heel team en een nieuwe show vanaf 9 uur. Win-win. Maak ik nu eens een applaus van alle consumenten in Vlaanderen. <tiedert> want hier, je kan hem zien ook zelf in de app van Radio 2 live op VRT in jouw nieuwe geweten Xavier Taverne Goedemorgen. Dit doe ik toch nog eens iets nuttigs met mijn leven Ja, hoe zijn de reacties tot nu toe? Uh, overweldigend dat mag ik eigenlijk zeggen ik heb in dit huis uh, al een paar dingen mogen doen maar de reacties op wat we straks gaan doen uh, vanaf 9 uur en eigenlijk op de hele VRT zijn overweldigend geweest veel positieve reacties ook ja. uh, dat verwacht je ook niet altijd in deze tijden maar eigenlijk Heel fijne reacties. En al heel veel over gepraat, maar echt content dat we dat straks gewoon ook mogen doen. En dat het vertrokken is en dat mensen kunnen meedoen. Want we gaan dat natuurlijk niet alleen doen. Om negen uur, dan begint het echt. Welke vraag ga je al meteen oplossen, Xavier? Um, het zat ook al in het radionieuws over uh, dat het zo moeilijk is om te bellen. Uh, je mm -hmm. zou verwachten in 2024 dat je altijd kan bellen en dat je het gevoel hebt dat de persoon naast je staat. Hè. Ja. Uh, maar dat is helemaal niet zo. En dat is vaak zo in nieuwe gebouwen, bijvoorbeeld waar veel gewapend beton zit, hè, waar uh, straling gewoon niet doorgeraakt. Daar heeft het uh, voor een stukje mee te maken. We, gaan, uh, we hebben heel veel reacties gehad van mensen die echt buiten moeten gaan staan. Ja, het mm -hmm. nu stenen uit de grond. Ja, dan wil je niet in je pennoirs staan bellen. Um, Toen zeiden de buren dat heel graag zouden zien. <lacht> maar, maar verder moet je dat misschien niet willen. Um, je zou liever ook gewoon binnen kunnen. Bella En dus dat probleem gaan we tackelen. We gaan dat al meteen oplossen. Er komt een mooie oplossing aan. Daarvoor moet je luisteren. Ik herkenbaar, ja. Dat dat programma ook meteen alles meteen oplost. Win-win. Ja. Win, prachtig. Nu, we hebben iets ontdekt, maar echt straf. Dus, ja, ja, nu die komt het hoor. van. Kijken ah. als een koe naar een nieuwe staldeur. Um, jij bent de broer van je moeder. Vind ik fantastisch. Rita, dat is jouw mama? Ja. ja dus lieve mensen, dit moet je echt dit moet je meemaken. Het is een raadseltje eigenlijk. Ik zat er gisteren aan te kijken en dacht van, maar, maar hoi, wat dusjes doren. Ja, dus je mama komt uit West-Vlaanderen. Yes. Die heeft iets te vertellen. Oh nee. En ja, jij bent de broer van je moeder. Luister vooral goed naar het begin. Luister en kijk nu mee wat je mama te vertellen heeft. <lacht> Broeren, wat doen we nu? Hé, hey, die app komt voor de consument. Dan kan we kunnen maar juist zien dat we dat voelen en onze partner op manier, wee. Van wing de winterbaard, moet dat ongehangen bus in. Doe dat, Oudie, ventje. Dank hey, oh, Ja, eerlijke prachtig. dames. En, en op einde draait ze ook ergens. Ze hebben me heel professioneel gepraat. Dus je bent de broer van je moeder, heb ik al uh, intussen achter. Ja, ze noemen mij thuis broer. Ah ja. Broeren. Ja, broeren zijn ze, ja. Broeren, dat broertje. Ja, als je jouw zuster zou doen, zou het zou gek geweest. zijn. Ja, ja. Het wel. Had gekund. Maar straks dus win-win op Radio 2 met ja. alle consumentenproblemen. Xavier, welke consument ben jij? Oeh, dat is een... Uh behoorlijk filosofische vraag, zo vroeg op de ochtend. Ik denk dat ik hem, tot voor kort een luie consument was, want uh -huh. na de eerste vergadering met het team trok iedereen zo'n ogen van ik ga bijna nooit naar de supermarkt, bijvoorbeeld. Ja. We hebben zo, hem, ik wilde zeggen een voedselpakket, maar het is hier geen oorlog, maar je weet wel wat ik bedoel, dat is zo een dienst die Een box die komt met allemaal eten in. eten. Ja, zo'n voedingsbox Foodbox. waar dan ja. recepten bij zitten. Dat heeft ermee te maken dat we thuis te veel discussie hebben over oh, wat gaan we eten en vooral wie gaat naar de supermarkt. Ja, ja. Dus dat heeft een paar problemen. Ja opgelost voor ons. En verder gaan we één keer per maand naar de supermarkt gewoon uh, melk halen en dat soort dingen. En wel, lieve mensen, um, jouw man, Bas, die, ja. uh, die zegt gewoon dat je aan rampen bent. Hij heeft er ook <lacht> over getuigd. En ook hij, ook hij noemt jou. Uh, heel bijzonder. Ook dat gaan we meemaken. Oh. Ja, dat is zo. Bij zo'n show kom je van alles te oh. weten natuurlijk. Luister en kijk nog even mee naar de man van Xavier Taverne. Bas, take it away. Ik sta hier zelf als consument, um, ik sta hier iemand met zeer weinig geduld. Dus het kan wel een keer gebeuren dat bij het shoppen het eerste beste product in de jongen, waarschijnlijk wel het goede zal zijn. Wat dat dan bij thuiskomst uh, niet zo bleek te zijn. Dus dat kan gebeuren. Voor de rest zou ik zeggen, poeze, heel veel succes op je eerste dag. Ik weet dat je het sowieso fantastisch gaat doen. Ik ben blij dat ik sinds lang weer kan zijn. Tot vanavond. <lacht> Dat was inderdaad lang geleden. Heerlijk. Dus poeze, broeren, het kan niet op. Ik denk van, ik noem jou vanaf nu gewoon. <lacht> en poeze. Een poezebroer, ja mooi. Ja dus. Maar dus je bent een impuls impulsaankoper ook. Ik ben iemand inderdaad die weinig geduld heeft. Uh, en dus inderdaad, als we eens op vakantie gaan naar een vakantiehuis, dan denk ik, ah ja, we hebben dat nodig, we hebben dat nodig, we hebben dat nodig. Maar, en dan gooi ik dat in de kaart en dan heb ik de helft niet meer van wat ik eigenlijk nodig had en dan heb ik te veel meer van wat ik niet... Ja? Ja, maar dat is goed. Ik vind dat heel goed, omdat heel veel mensen zo zijn. Dus vanaf nu ga jij net Maar je hebt een voorbeeld... supermarkt. Tuurlijk vind je dat goed dat mensen alles in elkaar gooien. Ja, dat wil ik ook heel beter. Maar het is toch goed dat hij dan net het voorbeeld kan zijn en dat zelf kan proberen oplossen voor al die... Ik heb, ik heb dat ook. Als ze iets ernaast zetten, ik, Oh ja, van de kassa. Ik neem alles mee, ik. Ja, ik, en ik moet u wel zeggen, we waren onlangs in een supermarkt waarvan we de naam niet noemen, waarvan jij er een uitbaat, Kim. Maar ja, um, zeg het maar hoor. Nee, nee, nee. Nee. Uh, en ik was naar de prijs per kilogram aan het kijken. Ah, ja. En ineens zei mijn man dan, wat zei hij aan toe? Ik zei, ben bijna aan het kijken of ik mij hier niet laat rollen. Omdat grote verpakkingen. Ze zeggen altijd nou, je moet per 40 kopen en niet per 20. Nee. Maar we hebben op de redactie al ontdekt dat dat dus. Zoveel mensen zijn daar nu van geïndoctrineerd dat je grote verpakkingen moet kopen, dat nu de omgekeerde psychologie wordt toegepast, waarop grote verpakkingen per kilogramprijs al eens duurder durven te zijn dan een kleine... Verpakking. Jezus, we zijn maar nu al kijk, slimmer aan Je bent al geïnfluenced, want je bent het al aan het nakijken. Ik ben het hè? dus aan het nakijken. Ik word <laughs> bewuster met de dag. Win-win, blijf nog bij ons, Cavita Verda. Het is gezellig.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 to the base, strolling so casually, we're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. Klim en Glin. Goedemorgen, het is 2 voor 8. Sunweb heeft nu vroegboekvoordelen. Zo overnacht één kind helemaal gratis. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.be. Bij Kia combineren we deze maand het nuttige met het aangename. Een bedrijfswagen of.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 Ja, ik Luister. Dank je dankjewel voor een nationale. Goeiemorgendag. dag. We gaan er werk van maken in januari. Goedemorgen. Elke dag, voor twee. Radio 2. Belangrijkste nieuws om 8 uur krijg je van Charlotte. Okay. Goedemorgen.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 Dat is een terugkerend fenomeen dat we al enkele jaren kennen, van slechte dekking binnen het huis, dat voor een deel kan toegeschreven worden aan bouwmaterialen en isolatie, welke dat de mobiele signalen dus kunnen verstoren of verzwakken. Hierdoor moeten mensen dus buiten gaan bellen of zich naar het raam begeven en daardoor krijgt de Ombudsman dus dubbel zoveel klachten als in 22. De operatoren zeggen dat het netwerk nog niet verzadigd is, maar dat er wel problemen zijn in spitsmomenten zoals s'avonds, wanneer veel mensen Bellen. Sinds afgelopen weekend is er een nieuw vervoersplan van de lijn. Vanochtend bij de start van de scholen en na de vakantie was het voor velen afwachten of het wel allemaal vlot zou verlopen. Heel wat busreizigers hadden zich voorbereid, moeten zich aanpassen en waren vroeger thuis vertrokken. Voor ons is het heel ambetant, omdat er nu nog maar drie bussen rijden. We moeten nu starten om half tien, maar we zijn er nu al in Gent. Dus ja, het is heel ambetant, want nu is het weer nog lang te wachten. Ik vind dat men beter vooraf de mensen wat meer had geïnformeerd, hè? Had men dat al twee weken vroeger gedaan, zodat de mensen al wisten wat er op zich ging afkomen, dan was dat veel beter geweest. Het is een beetje zoeken nu weer naar de nieuwe uren. En ik weet eigenlijk nog niet goed, ik heb veel opgeschreven al, hoe dat een goede verbetering gaat zijn of niet. In Bergen bij Antwerpen is een man gestorven bij een steekpartij. Hij werd neergestoken in de buurt van een café. Waarschijnlijk was het een uit de hand gelopen ruzie. De dader vluchtte weg, maar er is later wel een verdachte opgepakt, zegt Lieselot Klaasens van het parket. We kan me vertellen dat er afgelopen nacht in het kader van het onderzoek een verdachte werd opgepakt. Dat gaat om een 34-jarige man.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 Het gaat vooral over die kleinere wegen, de fietspaden waar er nog waterplassen liggen. Er zijn geen grote problemen gemeld op de autosnelwegen. Die wegdektemperaturen die blijven ook onder nul, nog stevig tot in de ochtend, wellicht nog voor de rest van de dag ook. Dus het blijft wel opletten voor die plekken waar er plassen op de kleinere wegen en op de fietspaden liggen. Rusland heeft opnieuw een grote raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. In Kharkiv waren er zeker vier ontploffingen, onder andere in een industriegebied en er werd ook een appartementsgebouw geraakt in de stad Saporizhja. Daar vielen ook slachtoffers. In de centraal gelegen stad Krivirich werd een winkelcentrum geraakt. Het Russische leger probeerde Oekraïnse luchtafweer te overrompelen door in grote aanvalsgolven raketten af te vuren en die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 En in de Verenigde Staten zijn de Golden Globes uitgereikt. Dat zijn de Amerikaanse prijzen voor film en televisie. De film Oppenheimer over de bedenker van de atoombom is de grote winnaar met vijf prijzen. Nogthans was Barbie ook populair met negen nominaties. Maar liefen van Geels Oppenheimer deed het toch beter? Ja, dat klopt. Aan de kassa deed Barbie het beter. Maar de trofee-kast van Oppenheimer is sinds vandaag toch een pak gevulder. Beste film, beste regisseur, Christopher Nolan. Beste mannelijke hoofd- en bijrol met Killian Murphy en Robert Downey Jr. En Beste muziek. Grote concurrent Barbie moest vrede nemen met twee minder belangrijke trofeeën. In de categorie Comedy ging de prijs voor beste film trouwens naar Poor Things. Een surrealistische comedie met Emma Stone in de hoofdrol die daarvoor trouwens ook beloond werd. Paul Giamatti kreeg er één voor zijn hoofdrol in Winterbreak. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De burgemeester van Laakdal staat al sinds half zeven vanmorgen aan een bushalte in haar gemeente. Om zelf te zien hoe het nieuwe vervoersplan van de lijn verloopt. In Laakdal verdwijnen 39 haltes. Burgemeester Gillis merkt vooral bezorgdheid bij ouders van schoolgaande kinderen. En de winteractiviteiten hebben 1,3 miljoen bezoekers naar Antwerpen gelokt. In van de nieuwe, lokales, nieuwe locaties het Conscienceplein trok weinig volk. Ijskoud vandaag, maximaal rond min 1. Meer nieuws in de app van 14 news koud, maar hoe zit het met de files, Mona? Vertel eens. Ja, die zijn toch wel opvallend toegenomen. Op de E17 van Antwerpen naar Gent is er een ongeval gebeurd in Beervelde op de linkerrijstrook. Daar sta je 20 minuten in de file vanaf Kalken naar Brussel. Een half uur aanschuiven vanaf Semst. Verder een kwartier tussen Tieltwingen en Holsbeek. Vanaf Everberg en vanaf Overijssen. Rond Brussel op de binnenring 10 minuten bij, van Itre tot Halle, Verder op twintig minuten aanschuiven tussen Stoombeek en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier langzamer rijden van water lood In Grimbergen is de weg nu vrijgemaakt. Naar Antwerpen, traag vanaf Kruijbeke en vanaf Franst. Op de A12 verlies je wel een half uur tussen Londerzeel en Willebroek. Daar staat een defecte... <coughs> ja, sorry, vandaag toch wat moeilijkheden. Mm. Daar staat een defecte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je een kwartier bij de Kennedy-tunnel. En dan nog wat rijden op de E40 naar Gent tussen Erpenmeren en Merelbeke. En er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Brugge en Aalter, tussen Brugge en Gent-Sint-Pieters worden sommige treinen omgeleid via Lichtervelden. De reistijd is daar nog altijd verlengd met ongeveer 20 minuten. En je kan tussen Brugge en Aalter met je treinticket wel bus 60 van de lijn nemen. Maar was het een goed feestje? Nee, het was geen feestje. Echt waar, beloofd. Echt waar. Ik ja, heb Niks beloven. Ik dacht van er komt een wilde avontuurverhaal. Nee, nee het is echt zo een beetje snotterneus en... Uh... En zo ik uh, uh, slijmmekes. Oeh, zeg. Oh, sorry. Too veel informatie, Mona. Ik ben sorry. blij dat je oh. alles deelt. Je persoonlijke leven met ons, Mona. En toch vind ik jou zeer goed bezig. Ook in 2024. Dank u. Zoals deze man zou zeggen. Goeiemorgen. Ja. Radio 2. Goeiemorgenmorgen. En zijn noten tegenheen en dan krijg je dit natuurlijk. Don't leave me this way van de Communards. Ah, oh, lekker hoog hoor. Don't leave me this way, het is 11 over 8. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je maandag begint. Lekker koud, en deze week krijgen we ook nog zon. Vandaag, maandag 8 januari. De dag dat je hoort op radio 2 dat de bussen een beetje Anders rijden. Heel veel problemen met de lijn, maar vooral zijn stem is al een warm kacheltje. En straks maak je je alleen maar rijker. Jouw nieuwe Radio 2-consumenten Xavier Taverne bij ons met zijn nieuwe show vanaf 9 uur. Win-win, uh, Xavier, wij mogen gewoon. Uh... Hoe ze broeren. <laughs> <Hoeze> broeren zeggen? <laughs> Xavier? <laughs> Hoe ze broeren? Hoe ze broeren? Maar vooral, jij, uh, jij bent nu al populair, maar je mag ook even onpopulair zijn hier. Ja. Want jij hebt een gedacht meegebracht. Van... Ik heb een gedacht mijn meegebracht. Gedacht, mijn gedacht, mijn wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht. Deel jouw gedacht van Morgen Xavier. Mijn gedacht is, koop niks waar ook de vriendelijkheid in solden is. Ah, ja, ja, ja. Koop niks. Waar ook de vriendelijkheid in solden is Waar ze dus onvriendelijk zijn. Hè? Ja, dat bedoelde ik eigenlijk. Maar ik wilde het dan weer misschien te poëtisch maken. Maar wat jij zei. Ik vertaal het. Ja, weer voor je vertaalt het vertaald, dat is heel goed. Um, ik, ik vind niet dat de rodeloper moet uitgerold worden als je in de winkel komt of zo. Maar ik vind wel een minimale glimlach. Een hallo, een dankjewel. Dat vind ik al heel veel. Ik wil er meteen ook bij zeggen dat ook consumenten zich moeten gedragen. Dat ook consumenten vriendelijk moeten Absolutely. zijn. Want anders ontploft de app en dan wil ik u besparen. Maar dus vriendelijkheid in beide richtingen. Maar ik denk wel, als ik een beetje geld kom uitgeven... Ik heb dan graag dat mensen vriendelijk zijn. En niet overdreven vriendelijk, maar gewoon basisvriendelijk. En ik geloof ook dat je daar het verschil mee kan maken. Want er zijn zoveel dingen hetzelfde of winkels hetzelfde. Waarop maak je dan het verschil toch, toch daarom? Je gaat toch veel liever naar daar dan? Ja. Hebben, jullie daar, hebben jullie daar bijvoorbeeld een opleiding voor in jullie supermarkt? Wij krijgen opleidingen en wij hebben mystery shoppers die dat, dat eigenlijk komen uh, vaststellen of, en, en dan een heel rapport maken. En mm -hmm. Ik vind dat ook heel belangrijk om dat dan te weten. Wij hebben wedstrijden per jaar over uh, alle winkels. En dan kan je zo de prijs van klantvriendelijkste winkel per oh. jaar winnen. Dus wij zijn daar wel heel erg mee bezig. Hebben ook een keer gewonnen trouwens. Ook er maar even bij. Ja, ja. Klein nee, dit En Maar naam. omdat ik dat ook altijd zeg van uh, daar kan je het verschil mee maken. Een, een potje ook ook kunnen ze overal gaan kopen, maar de vriendelijke uitleg erbij helpen als, als er iets is, een vraag. Ja, daarvoor komen de mensen toch terug. Ja, gewoon een goede een, een glimlach van Goeiemorgen. Het is wat daarnet, Margot had bij wij Wijn luisteren. Ja, ja. Rafa uit Zwijnen zegt van, we moeten een nationale Goeiemorgendag organiseren, want mensen doen het niet meer. Nancy de Beukelaar uit Middelkerken. Goedemorgen, Goeiemorgen, Nancy. Ja, woont, woont, goedemorgen. Ja. iedereen. Goedemorgen. Jij woont in West-Vlaanderen. Um, en ja? jij beweert dat de mensen in West-Vlaanderen veel minder vriendelijk zijn dan in Limburg. Oh. En is dat ook zo in de winkels ja. dan bijvoorbeeld? Uh, in de winkels zou ik zo niet zeggen omdat ze soms wel dan uh, klantgerecht vriendelijk zijn, maar op straat onder ik dat wel, ja. Allee. En hoe komt dat? Leg dat eens dus uit. Ja, hoe komt dat? Ik weet niet. Ik vind de Limburgers hartelijk voor van karakter, dat is vrijer, denk ik. Ik weet mm -hmm. niet hoe dat, dat aan de oorsprong komt. Ja. Uh, misschien ook omdat ik aan de kust woon en dat iedereen elkaar zo niet kent. Mm -hmm. ja. Dat het onpersoonlijker is. We zitten hier met West-Vlamingen. kan het niet zijn. Um, ja, wat, ik, ik, ik snap wel, Nancy, wat je bedoelt Ik denk dat er, er zit een soort Ik denk een basis-Norsigheid soms Misschien wat in West-Vlamingen Maar ik bedoel, ja, van, nu gaan ze weer helemaal kwaad zijn Natuurlijk Maar, maar ik ben er zelf in dus ik, dat, nee, ik bedoel daarmee Het duurt eventjes voor een West-Vlaming opgewarmd Dus dat bedoel ik eigenlijk hè? Ah, ja. als, je, als je van West-Vlaanderen bent Als ik bijvoorbeeld op reportage ging En ik kwam aan en ik zei Ja, goedemiddag, 14 nieuws, we komen even een stukje maken ja, ja, ja. Maar als ik u het we <grijpijen> zijn <grijpijen> hier van het nieuws, ja. he, mimike. Oh Kom op, he, kom op, he, moet je kaffie mo Ja. ja. <grijpijen> dus West-Vlamingen kennen West-Vlamingen. Dat, dat ja. wel. Het duurt even voor je in die provincie... Ze moeten maar. ontdooien. Hè, ja, ze waar? moeten ontdooien. Charlotte, je bent Ja, ja, ook, ja, absoluut. Uh... ja Maar eentje ja, erin zit dan, ja, maar, dan, ja, ja, dan... Jullie zijn toch dan, maar kom je binnen en dan vliegt heel de ijskast op tafel. En dan blijf je eten en dan drinken. En dan heel hartelijk ook wel, Ja, maar dus is ook in de winkel. Heel duidelijk gedacht. Herhaal nog even, Xavier. Koop niks waar ook de vriendelijkheid in zolder is. Dus wees vriendelijk. Jouw reactie op het gedacht van onze nieuwe consumentenman Xavier is welkom in de app van Radio 2. Dit is een van de beste songs van vorig jaar: Kenya Grays and Strangers. Het is kwart over acht. <middels> beginnen en de jaar goed beginnen, de maand goed beginnen, met een goede morgen of met een goede dag. Het is belangrijk, het gedacht van Xavier Taverne. Koop niks waar ook de vriendelijkheid in zolde is. Maar heb je dat dan zelf al gedaan, dat je dan als ze niet vriendelijk zijn, dat je dan weggaat? Dan zeg ik niet, je bent niet vriendelijk, ik ben weg. Maar dan zeg ik, ik ga er nog even over nadenken, zoals een goede Vlaming. Dat is wel goed zo. En dan de winkel ernaast gaan. Of je gaat daarna gewoon niet meer terug, hè. Nee. We zijn, bijvoorbeeld, we zijn um, onlangs verhuisd en moesten nieuwe bedden hebben. En dan zijn we een aantal van die grote slaapwinkels langs Steenwegen afgewezen. De, in twee van die winkels was zo... Ja, voor wat is het? <lacht> een bed. Ah, ja. Ah, ja. Het is eigenlijk ook... Nee, we kochten niks anders. <lacht> maar dan de winkel waar we wel hebben gekocht, die mevrouw was zo vriendelijk, maar echt. En die heeft ons op weg geholpen en die heeft ons uitgelegd wat de goede matras was die we moesten kopen. En mm -hmm. Maar vanuit een passie voor wat ze deed, en ik vond dat zo schoon, dat is belangrijk. Ik koop nog een bed. Ja. <lacht> maar ja, staat vol. Effectiever komen reacties zoals Ilse Verdijk die zegt, ik denk dat ze misschien wel gelijk kan hebben, er werken misschien gewoon ook heel veel mensen tegen hun zin dat ze dat niet graag doen. Maar dat sowieso. Kijk, ik ben mij zeer bewust van het feit dat, dat ik een zeer toffe job heb mm -hmm. en dat ik elke dag met een glimlach kan gaan werken. Ik kan mij ook voorstellen dat een aantal mensen niet de luxe heeft om de job die ze doen echt graag te doen. Maar dan denk ik, maak er dan toch wat van. Dat is heel makkelijk gezegd, van op een afstand. Maar kijk, je zit in de situatie waarop je moet gaan werken. Je kan dat elke dag dik tegen je zin doen. Maar probeer misschien op de plekken waar je het toch een beetje leuk vindt, plezier in te zien. Maak het beste Maar misschien ben ik heel naïef. Hè. Nee, ik denk dat niet. Of ga, ja, stel je dan in vraag van moet ik dit blijven doen? Of ga je iets anders Ja, want de markt is er ook wel naar, hè. ik bedoel, de werkloosheid is heel erg laag, dus je hebt de jobs voor het kiezen is veel gezegd, maar er is wel wat ruimte om dus, eh, te veranderen als je dat zou willen. Nu 40 dolle Dovi dagen. Krijg 1 vierde van je keuken gratis en er zijn 40 keukens te winnen. Wij maken uw keuken in België.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 Let our love shine a light In every corner of our heart Ja, Xavier Verne. Je bent natuurlijk ook een Eurovision Songfestival kenner. Zeker. Dus eh. Um... 97. Ja, oh my. Dat is ook de laatste keer dat de Britten gewonnen hebben trouwens. Ja. Ja, dat is echt waar. Ja, maar het heeft niet veel... Enfin, als, Oekra... als we geen sympathy votes voor Oekraïne hadden gegevat... Had hiervan... nee. natuurlijk. Ja, dat... maar we wijken af, ja, natuurlijk. Daar ga je niet over, sorry, dames en heren. Zet is dus... een podcast over euro's. Ja, ja. plan, plan. Maar goed. <laughs> Laten... ah, Allee, het is hier vertrokken, Er werd even meisjesachtig aan Sorry daarvoor. Maar jou, euh, jouw gedacht vanmorgen was heel duidelijk, Xavier. Ik niks waar ook de vriendelijkheid in het solde is. Veel vriendelijke reacties die binnenkomen ook wel. Ja, Miromes zegt bijvoorbeeld, ja, Xavier heeft gereid. je moet zelf de slingers ophangen. He, zo gaat dat dan. Veel mensen die ook wel zeggen, ik vind het fijn dat ze vriendelijk zijn in de winkel, maar zo niet overdreven. Dat het zo fake en Amerikaans wordt. Dat veel mensen dat toch ook niet graag hebben Ik was, nu... was ook helemaal in het waarde die eerste keer in New York. Hey, what's up, how are you doing? En ik ja, ja, kon het en dan benen, keken ze. Nee. nee, dat is de bedoeling. Je niet. moet niet antwoorden. Nee. Nooit nee. antwoorden. Nee. Nee. Nee. Nu, over uh, andere culturen gesproken. Jannik de Turk uit Gerardsbergen. Goedemorgen, Jannik. Goedemorgen, goedemorgen. Je hebt een heel duidelijke uitleg, vertel eens. Ja, ik eh, woon dus in Smerenbevloerden, dat is de kleinste deelgemeente van Gerardsbergen. Mm -hmm. En wij wonen dus op de taalgrens met de uh, provincie Genegouwen. En het valt mij op, uh, mijn vrouw heeft uh, familie wonen in Wallonië in de regio van Ad, en telkens wij daar een wandeling gaan maken, valt het mij heel hard op dat de mensen in Wallonië heel gemakkelijker een goede dag zeggen als je ze tegenkomt tijdens een, bijvoorbeeld een wandeling of iets dergelijks. Ja. Um, het valt mij heel hard op dat als we de vergelijking maken uh, met uh, Vlamingen, als we een wandeling maken, dat de, de Vlaming Um, ja, niet zo gemakkelijk goede dag terugzicht. En nee, ja. dat begint mij eigenlijk wel uh, meer en meer te storen. Ja. Ik heb ze, als je in Wallonië, we gingen veel op kamp met de Giro. En uh, ook die, die landbouwers waren daar zo vriendelijk en behulpzaam. Ik had dat de indruk: die waren blij dat ze iemand zagen. Dat ze daarom allemaal goedemorgen of goeiedag zeggen. Maar dat klopt wel. Ze zijn hartelijker, ze zijn vriendelijker. Als je in de Ardennen gaat wandelen, ja. en, okay, je komt zo op een on, ja. zo van die paadjes kom je mensen tegen. Het enfin, is ook een beetje een rare situatie, want je hebt dan uren in iemand gezien, ineens zie je iemand zo nou, raar zijn om niks te zeggen. Maar ik bedoel, daarmee... Dat is bonjour, bonjour. Altijd leuk als je dan Vlaming tegenkomt. Bonjour, bonjour. Ja, bonjour, ja, daar. Ja. Oh. Zeg, dankjewel, Jannik de Turk. Zeg, we zitten hier te broeden op een nationale dag Jannik. Wat denk je? Ja, ik vind dat een schitterend, schitterend idee. Ik ja. ben er zeker een hele grote voorstander van. Eh, wel, we gaan daarmee aan de slag. Dankjewel voor je reactie. Heel fijne ochtend nog. Graag gedaan. Goedemorgen. Jojo. Uh. Ja, um, Xavier Taverne. Het is over een half uur. Is de win-win show alweer? Ja. Dus ik stel voor dat jij je gaat klaarmaken. Ja, nog even langs het toilet. Is dat, dat... met make-up ja. en zo? Ben je zenuwachtig? Nee, toch? Um, ik ben zenuwachtig voor het technische aspect. De luisteraar heeft daar verder natuurlijk niks mee te maken. Maar nee, het is, dat. De, ja, het is wat, dus dat. Dat is gewoon iets voor zijn. Ja. Ja. Het is mijn make-up? Um, nee, maar nu je dat gezegd hebt, ga ik toch nog even kijken in de spiegel hoe erg het precies is. Jij ziet er oh, altijd zo goed okay, uit. You can call me altijd. Pouze. Broeren. broerop. <laughs> ja. Geniet ervan en veel succes met Win-Win zometeen. Met Xavier Taverne. Hier he. Niels de Stad. Hoe zou het zijn met Niels de Stadsbader? Goed, zeker? Ja, oké. Okay. Oh, Ik ben oh, op vrijdagavond en opeens ga een telefoon.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 op je blauwe ogen, ze kijken in mijn ziel. Ik neem er twee, om in je buurt te komen. Als jij er één van wil, neem ik weer drie op onze dromen. en je vier dat je bij me bent? Ik neem er één, nog eentje op de kans. Dat je vanavond bent veroverd. Me... Oh.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 Eentje dan? Dat je vanavond met me. Ho, zeg, we zitten met een jarige. Dat is voor Subitie.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 in golven raketten af te vuren en die dan onverwacht van koers te laten veranderen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Goedemorgen. Er is een verdachte opgepakt in verband met de dodelijke steekpartij gisteravond in Berchem. Vlakbij een café is daar een man van 39 neergestoken. Hij overleed aan zijn verwondingen ter plaatse. Waarschijnlijk gaat het om een uit de hand gelopen ruzie. Lieselot Klaasens van het Antwerpse Parket. U kan me dat er afgelopen nacht in het kader van onderzoek een verdachte, werd opgepakt. Dat gaat om een 34-jarige man. En die man die zal vandaag voor de onderzoeksrechter in Antwerpen worden geleid. Zijn betrokkenheid bij de feiten wordt nu verder onderzocht. De burgemeester van Laakdal staat al sinds half zeven vanmorgen aan een bushalte in haar gemeente, om zelf te zien hoe het nieuwe vervoersplan van de lijn verloopt. De vervoersmaatschappij schrapt ongeveer 1 op de vijf bushaltes in Vlaanderen. En in Laakdal zijn dat er 39 in totaal, vooral op minder druk bereden wegen. Burgemeester Tine Gielis. Op dit moment zijn vooral de bezorgdheden van uh, uh, ouders van schoolgaande jongeren uh, die vrezen dat hun kinderen ofwel veel te vroeg ofwel veel te laat uh, de school zullen bereiken en daar toch wel wat uh, bekommernissen over hebben geuit dus daar zijn we nu vooral uh, aan het nagaan of dat, uh, die vragen terecht zijn en uh, of dat we al dan niet daar, zoals ik al zei, moeten laten bijsturen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 Vlaamse minister-president Jan Jambon is tevreden dat chemiebedrijf Ineos een nieuwe voorwaardelijke omgevingsvergunning heeft gekregen om een ethaankraker te bouwen. Voorwaarde is wel dat hij over tien jaar klimaatneutraal kan werken. De vorige vergunning werd nog geschorst omdat gevreesd werd dat de ethaankraker te veel stikstof zou uitstoten. Maar het dossier dat Ineos heeft uitgewerkt is veel sterker zegt Jambon. Wel, men heeft op een veel betere manier aangetoond in de passende beoordeling, dat is de technische te in de eerste vergunningsaanvraag was die 80 bladzijden, nu is die 800 bladzijden. Er is dus men veel beter aangetoond dat bijvoorbeeld de stikstofdepositie in de Brabantse Wal minimaal zal zijn. Dus heeft dat eigenlijk uh, geen negatief effect. En ik ben bijzonder blij dat die investering nu verder kan gaan in de haven van Antwerpen. Oppositiepartij Groen is niet te spreken over de beslissing. De kraker is niet duurzaam. Hij dient om wegwerpenplastics te produceren. En er werkt bovendien nog op schaliegas een fossiele brandstof. We krijgen een ijsdag vandaag met maxima rond min 1 graden. Het is meestal ook zwaar bewolkt en er kan lokaal ook een sneeuwvlokje vallen. En meer nieuws uit Antwerpen lees je de hele dag door in de app van VRT Nieuws. Ja Mona, er waren toch al wat meer files, wist intussen? Ja, het blijft eigenlijk verergeren met een lange file naar Antwerpen. Daar verlies je een half uur op de A12 tussen Londerzeel en Willebroek. Verder rijden tussen Aartslaar en Wilrijk. En dan tien minuten naar Antwerpen vanaf Kruijbeke, vanaf Antwerpenhaven en vanaf Ranst. Op de Antwerpsring ring naar Gent gaat het een kwartier trager tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel vanuit alle richtingen een kwartier, ook van op de A12 vanaf Strombeek. En op de E19 25 minuten bij vanaf Semst. Op de binnenring rond Brussel de gebruikelijke files met 10 minuten van Itre tot Halle, verder op een half uur tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde, op de buitenring een kwartier langzamer rijden bij Terfuren. Viele rijden ook op de E40 naar Gent tussen Erpenmeren en Merelbeke. Op de E17 naar Gent is in Beervelde de weg vrijgemaakt. Nog 10 minuten file golven vanaf Lokeren, verder richting Frankrijk 10 minuten bij tussen Kortrijk-Oost en Aalbeke. Een half uur filerijden op de N9, dat is de grote baan van Eeklo naar Gent. Dat komt door bij ...tussen Waarschoot en Lovendegem. In de omgekeerde richting verlies je er een kwartier. In Antwerpen zijn tramlijnen 2, 4 en 10 verstoord... ...en dat zorgt er voor grote hinder. Surf naar de website van de lijn voor meer informatie. En er rijden geen treinen tussen Brugge en Aalter. Tussen Brugge en Gent-Sint-Pieters worden sommige treinen... ...wel omgeleid via Lichtervelden. De reistijd blijft daar verlengd met 20 minuten... ...en je kan tussen Brugge en Aalter met je treinticket... ...wel bus 60 van de lijn nemen. Shirley Bessie. Hoe oud of jong, denk je? Kleine gok? Shirley Bessie. Oef, ik weet zelf niet eens wie dat is. Ah. Oei. Jij weet niet wie Shirley Bessie is. Nee? Ja, maar het is jouw vergeven. Want, ja, en Mona ja. is echt nog een jonge frisse bloem, dat is daarom. Hè. Wat is dat, ja. J jullie wisten okay. wel wie Shirley Bessie was? Ja, het is nu niet... Allee, dat je haar elke dag tegenkomt? Dat ik elke dag googel of nee. bel dat nu niet. nog ook? hoe oud wordt je vandaag? Wachten. Uh, oh, 85. 85? Wat, wow, het scheelt niet veel. Zo een hoorjaar. Nu je zonvakantie boeken, dan geniet je bij Eliza Washier van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawassieur.be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 Jouw goede morgen telt voor twee. What a mess. van Shirley zien. Iemand achteruit 85 jaar. Nou, een kind van ons, die zat er niet zo ver naast, is 87 jaar. Zeg. Ja, dat is hetzelfde. Oh, ja, je zegt dat dan. Ja, op die moment tel je het toch zo niet meer. Het steekt denk, toch niet op een jaar. Ik denk dat nu wel, als je dan... Zeven, denk dat, ja, ik denk het net wel. hoor. denk je dat je dan zo telt in dagen. Zo? Ik ben 87 en 24 dagen. We spreken elkaar over uh, 67 jaar. Wat is het? Goedemorgen. Goedemorgen. Die is 19 voor 9. Ja, Geniaal idee van luisteraar Raf uit Zwijnaarden. Maak een goeiemorgendag met goeiemorgen morgen. Ja, puikplan van Rita Helsemans uit Oud-Heverlee. Dag Rita, goeiemorgen. Goeiemor goeiemorgen allemaal. Zeg, maar wat kom, wat kom jij tegen als jij tegen de ja. mensen goeiedag zegt op straat? Ja, dat is um, een heel raar gevoel, maar ik knik meestal of ik zeg iets ja. en dan plotseling... Stoppen ze met de. Of draait iemand voorbij met de fiets, bijvoorbeeld, en dan knik ik, of ik zeg goeiedag. En dan stopt hij. En dan draait hij zich om en dan zegt hij: ken ik u? <lacht> ah, dus mensen vinden dat zo vreemd dat denken: oh, wat doet hij nu? Ja. Uh, Alleen. Ja, ja, ik ken iemand persoonlijk. En die man, als hij binnenkomt bij de bakker, dan zegt hij altijd net veel te laag: Goedemorgen! Voor iedereen. Zo. Ja. Ja, dat is dan een omgekeerde weer. Dat zijn zo netter ook. En dan denk... ja, dat is zo wat te. Ja, maar dan, dan, dan schrikken de mensen. Als je dat ook op een rustige manier doet, de mensen schrikken daarvan. Je ah, komt ergens binnen in de winkel en je zegt of in de bank, of wat dan ook. Je knikt of je zegt iets en dan, dan schrikken ze. Dan ja. moeten we toch proberen dan, om dat te normaliseren. Moet... Hè? Ja, we zijn dan. nog op, nog op zoek naar, zijn... een, naar een goede dag voor de goede morgen dag, Rita. Jij enige ja, hebt een wel, voorstel? Ik Doe zeker mee, ik doe zeker mee. Maar we hebben nog een datum Dat kan nodig. Elke, dag van, kan elke Dat kan dag van het jaar. Elke dag van het jaar. Als, ja. wat, is, wat is een goede datum voor jou? Oh ja, begin januari, dan, nee. dan zijn ze toch gewoon van iets te zeggen. Hè. Van, nog. Dan zeggen ze toch meestal gelukkig nieuwjaar of wat dan ook. Nog deze maand, oké. Okay, maar geef ons even tijd ja, om het te organiseren. Dat ja, is misschien wat snel. We ja. doen ons best. We zoeken een datum, Rita. Dankjewel oh, voor de reactie. Mag voor mij later. Yo, dag. Ja.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 All I knew I never could, but a case, I know that I can't Goeiemorgen, morgen, morgen. je zegt, Eternal Flame van de Bengals deed het zo goed in de Radio 2 Top 2000. Stond op 110. Beetje gezakt wel. Spijtig, spijtig dat wel. Bon, misschien nog een paar leuke televisietips. Straks is er win-win. Ook op radio en ja. op televisie. VRT1 zie je dat allemaal. En Hotel Romantiek vanavond met de vriend van de show, Sven De Leijer. Die is in Polen uh, deze week. Of vanaf, uh, vanaf vanavond tenminste. En nog eentje moet ik wel even meegeven. Als je dacht, het is koud... En wel, kijk naar de expeditie oh. Groenland. Goh. Heb je het al gezien? Ik heb er stukjes van gezien en, en ik heb plaatsvervangende kouden. <lacht> het is niet te doen. Ik kan oh. op streams al kijken. Het is een strafreeks met bekende Vlamingen die dan ja, bij min 100 graden pakt een expeditie doen in Groenland. Vanavond ook op Play 4. Ik vind het echt straf, hoor. Oh. Ja, Er gebeurt geen ho en tegelijkertijd zo ontzettend veel. Het is echt zo heel psychologisch. En plus, we moeten elke ochtend sneeuw koken om deftig water te hebben. Dat soort dingen. Waanzin. Een gigantische uitdaging, denk ik. Ja, man, ik, had, uh, ik heb voor de eerste keer in mijn leven een sneeuwvakantie geboekt. Ik heb al zin om te annuleren. Nee, Zit ik heb oh. het al Een skivakantie? Ik heb nog nooit geskiet. Oh. En je gaat nu skiën? En wel in de paasvakantie? Heb je, je verzekering afgesloten? <laughs> ik krijg van uh, Francisca Scooter, die stuurt mij ongeveer elke dag een filmpje van mensen die uh, wanhopen gaan het sukkelen zijn op zo'n skipiste. <laughs> en je dacht, dat ga ik dan ook eens zien? Ja, lekker doen. Lekker doen gewoon. Lieve mensen, dankjewel voor al die mooie reacties op ons ideeën om een een goeiemorgen dag te organiseren. En Christa uit Mechelen zegt: Christa, goeiemorgen. Hey, goeiemorgen. Ja, we vragen hier nog een paar mogelijkheden voor een datum. En uh, welke datum had jij? Uh, 29 februari. Dus schrikkeldag. Goed idee. Ja, dus schrikkeldag. Maar het gaat nog verder, want uh, jij en je partner, jullie hebben een codewoord. Leg dat eens uit. Um, ons codewoord voor mensen die geen goede dag zeggen is Herentals. <tus> Oké, okay, wacht. Waarom, waarom Herentals? Um, wel, wij staan op de markt en wij hebben de markt in Herentals gedaan. En als je daar goede zegt tegen de mensen, drie vierde van de mensen, die antwoord gewoon niet. Oh. Ah, oh, en dan zeggen jullie dus, ah, die zullen wel van Herentals komen. Amai, Donc, voilà. heel... Amai, dat is wel en heel... Onze, en onze goeiemorgen, die is niet in zolder. Ah, no. is, uh, dat is aan goed. volle pot. Zeg, maar ja, wel een beetje stigmatiseren voor de mensen van Herentals die nu luisteren. Dus. Ah, maar ja, gek. ze kunnen eraan werken. Dus het is belangrijk dat we mensen op die manier uh, een betere wereld laten beleven. Christa, je bent ook jarig voilà. vandaag. Geniet van je verjaardag. Heerde. Dankjewel. We schrijven een bij. 29 februari is een mogelijkheid. Uh, Isabel de Tant uit Ronse ze zegt 13 februari. Isabel, goedemorgen. Waarom 13 februari? Uh, omdat het dan uh, goeiemorgen iedereen Omdat het dan vriendschapsdag is op 13 februari. Goedemorgen Isabel. Wat een goed idee. Vriendschapsdag, ook ja. goed. We, we schrijven bij ja. op het lijstje. Ja. Dankjewel Isabel. Een fijne ochtend nog. Voor jullie ook, dag Ik voel dat het gaat werken. Ik voel dat mensen er klaar voor zijn. Ja.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 Suzanne en Freek, die zeggen elke morgen... goedemorgen tegen elkaar, sowieso. Ja, bon, even iets, uh, iets opengetrokken, sorry daarvoor. Iemand die zei van, well, ja, in Herentals zeggen ze op de markt nooit goedemorgen. Ja, ja dat was natuurlijk te verwachten. Uh, Judith Verwim zegt bijvoorbeeld, ik ben geboren in Herentals en ik zeg altijd goeiedag en goedemorgen, dus die van de markt moeten beter zien. En Mar Marina Verbist zegt, we hebben ook zo'n codewoord, Namelijk, slagskin in de nek. Slasken in de nek, dat vind ik nu wel heel extreem. Ja, kijk, als je geen goede dag zegt, hopla. Een goede morgendag. We zoeken nog een datum, maar één ding weet je wel. Vandaag is het 8, nee, ah ja, 8 januari 2024. Ja, de eerste dag van Win-Win met Xavier Taverne. Veel plezier, al jouw consumentenproblemen. Hij gaat ze zo op. Radio 2. Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Verre en de Zandloper. Of Alles goed van Evie Graaiaard. Je vindt ze op VRT Max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 Bezoek een van onze toonzalen. Kijk op vankalstervloeren.be Koop bij Elektro uw huishoudtoestellen aan internetprijzen.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 Je hebt er lang naar uitgekeken, maar wij ook. Vanaf nu gaan we helpen om van elke dag een win-win te maken. We beginnen na het nieuws. Elke dag, welk voor twee, twee